Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. Zandvoort heeft het. Beleefd het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM, op TV, TV, radio en internet. ZFM. Let nu. Toebak leeft. Het is weer tijd voor Toebak leeft. We we'll doen het live. ZFM, <tomst> Take it back, that's what she said The mind will make, will make you pay Tegenwoordig zit het op de home trainer. Ja, het is goed voor mijn conditie. Ze wilde het programma wel blijven doen, maar dan had ze wel zes. gedaan. wil ik in de studio een home trainer komen te staan. Ze kon natuurlijk niet meedoen met spinning toen bij Café Neuf afgelopen zondag, omdat het zo koud was. Dus nu hebben we hier een home trainer staan. Kijk hoeveel mensen ik nu naar de webcam krijg. Oh, ik ben helemaal moe. Ik moet toch een beetje bewegen, weet je wel? Ja, precies. Gewoon een beetje... Een beetje. Hegen, dat is ook wel weer leuk voor de mannelijke luisteraars onder ja, ons. Die ja, denken van, ik moet toch maar eens even kijken wat er nou precies gebeurt er allemaal. Hé, eh, wat? Wat? Was, zegt u? Nee, op de fiets zitten. Ga door. Wat? Hoe snel? Nou. Hoe? Wat gebeurt er? Nou. hoe? Hé? Eh? Naar nou. het hoogtepunt. Goed. Nou, Wat goedemorgen. Geen idee, echt. het was iets met een paard. Het, uh, het schijnt tegenwoordig in te om juist <truh> varkens thuis te houden. Dat ja. was de nieuwe trend. Uh, daar verdammer. kan je toch ook leuke dingen mee doen? Ik zou zeggen van uh, undercover Nederland, weet heet die man ook alweer? Oh, uh, Alberto Stegeman toch? Ja. Die heeft de trend helemaal gezet. Die had zoals vorige week, of die week bijvoorbeeld, die had ook een documentaire over uh, kinder, of nee, die kindermishandeling. Dierenmishandeling was een hele grote varken die dan met een vrouw... Iets deed. Dat ga ik verder niet toelichten. Maar je kan ja. jezelf je fantasie wel op loslaten. En dat vond hij er nodig om dat onder de aardig te brengen. Want dat was pure dierenmishandeling. Ja, en nou. dat trekwerk dan. Dat komt vanavond op tv volgens mij. Trekwerk? Drekwerk? Drekwerk. <laughs> het is met die, uh, uh, die gast die altijd zegt van... Uh, ja, van een keurigstisch van. van waarde of zo. Ja, ja nou zoiets. O, die, die, nee, die overal altijd... Uh, een smaakpolitie is van, toch? Die man. Nee, nee, niet echt. Nee, die man die, uh, ja, die kijkt van, hey, ik word hier, uh, hier word ik niet vrolijk van. Die, okay. die, met die gevleugde uitspraak. Maar die gaat dus allerlei drekwerk bekijken. En die komt dan ook bij een, uh, een, een uh, melkerij voor oh. stieren. Ja, ja. ja. Nou, uh, ja. Uh, en dan denk ik van, ja, is dat geen mishandeling? Dat je zo'n stier ja. op een nepkoe laat zitten. Oh. Dat is ook, uh, nee. Echt? Ja, precies. Belachelijk gewoon. Maar goed, uh, Albert ja, uh, Stegman heeft wel een uh, trend gezet. Want het blijkt nu dat het heel erg hip is om, om thuis gewoon varkjes te houden. En varkjes kan je ook gewoon, gewoon in je huis laten lopen. En er is iemand helemaal laa en enthousiast. Terwijl iemand anders zegt, kijk het nou een beetje vooruit. Dat, ja. uh, dat, dat is misschien niet helemaal goed dit. En het tweede gedeelte van de met 10 minuten over 9. Ik ga toch nog heel even... Hele zware dilemma's leggen hier op tafel. En uh, hele zware dilemma's. Ja, hij heet Liga Rob Geus, heet die man van die uh, Smerigste klussen. Oh ja, precies. De Weet ja, in ieder geval even waar... wie het is. Ja, het is iets gehoord op televisie, maar het kan altijd alweer week Helemaal een punt. Ja, precies. Ja. Nou, ik, ik had echt, ik sprong gisteren een gat in de lucht. En ik denk. Hé, hé, de crisis is voorbij. Ze hadden een schat gevonden ah. bij het Olympisch Stadion in, uh, in, uh, in uh, Amsterdam. En dat schijnt in de muur gemetsteld te zijn. Er was een koker en in die koker zou iets, iets zitten. Wow echt we, we hielden ons hard vast. En was in november was hij al gevonden de koker. Ze hebben hem opengemaakt. gemaakt. Nu hebben zat ze dat er lang in gewacht? Ja. Ook niet. dat niet. Ik heel voorzichtig moet het opengepulkt worden natuurlijk want hij mag niet beschadigd worden. Zo is het allemaal... En uiteindelijk bleek er dus een gouden medaille in te zijn. Nou. nou. Een Olympische Olympische gouden medaille. <laughs> nou. Dat uh, brengt ook niet echt heel veel geld op. Nee. En er zaten ook nog postzegels in. Kijk, nou praten we over geld. porsche verzameling zat erin. Wat leuk. En uiteindelijk wat er nog interessantste was. Er zaten vier handtekeningen bij van de bouwvakkers die de koker had ingemetseld. Oh, dat was misschien nog wat leuks. Ja, ja dat dus. is wel... Uh, ja, dat is nog wel leuk. Maar goed, geen echte grote schat. Medaille, maar wel weer leuk voor die in het museum. Had hij misschien gewoon met school gekregen dat hij een wandeling had gemaakt. Zo'n medaille. Ja, een hele, hele saaie. Nou ja, het grap, grappige is wel, in 1928 is hij ingemetseld geweest. Dus, uh, nou ja, goed, het is, uh, het is leuk, het heeft bijna 100 jaar ingezeten. En dat moet er weer zo nodig uitgepulkt worden. Waarom ja, zit het is nou zelf, zitten? Uh, als je hier de schat van Zandwart, die, uh, die ligt op het Raadhuisplein begraven. Ja? Ik heb er ook wat in gedaan. Oké. Ik heb een paar kassabonnen gedaan en, uh, en kassa wat klein geld. En wat klein geld. Ja. Uh -huh. En zo van, ik denk, ja, tegen die tijd is er helemaal geen euro meer en alles. Uh, ja. Dan is het misschien uh, tafel dan wel weer in Natura. Voor mij is het gewoon veel leuker om gewoon een filmpje van jezelf. één dag gewoon helemaal erin te stoppen. Gewoon wat je die ene dag hebt meegemaakt. Verder niks. Ja. Je kan wel hele zware dingen erin zetten. Maar dat, er staat, allemaal maar al ja, dat staat allemaal al, al geschreven. Dat, ja. Het is veel leuk om gewoon je eigen dag gewoon te filmen. Gewoon echt een hele saaie dag. En die erin te doen. En dan een gaan ze denken. Hey. Zo'n zo dag dat je bij de radio zit. Weet je dat? Dat, is te dat is al ja. te spectaculair. Dat ja. is al spectaculair. Wat ik het leukste vind op de film is gewoon. Ik ga naar de, naar de, naar de, naar de supermarkt. Ik doe de boodschappen. En mijn kind heb ik nog in de winkelwagen. Alles dat soort dingen. Filmen, de cashierre filmen. En, en dan gewoon dat bewaren. Nou, al die feestjes die je filmt. Met oma daar en de opa daar. en Dat is allemaal wel leuk. Een vriendin maar, van me die mh, heeft een, een keer een camera op de schoen. Toen dus ja? zo de punt van de schoen. En de hele, de hele dag. Ja. Ja. En dan versneld afgespeeld vanaf de punt van de schoen. Nou, oh, dat dat is wel was echt dat ja, is ja, grappig. Was een, een grappig film. Dat dus, is uh, grappig film. Ja, maar ja. dat is ook weer een beetje eng. Want je kan je ook stiekem onder uh, de rokken en zo kijken. Of onder de wc door. Dat ik was er nou nou niet op andere... het idee gekomen. Het, het was ja. een vrouw, dus daar denken mensen niet zo bij. Nee, dat, dat is waar. Uh, als het mannen doet, dan... dan uh... Ja, ik kan me voorstellen dat mannen dat misschien doen. Van, het, van nee, openbaar toilet. En ik steek even van de deur door. Want dan ging net iemand naar binnen. Ja. Weet je wel, dat ze... Dat schijnt te gebeuren. Ik heb hier nog een, uh, een hevige stank in school door jas. Want de ja, basisschool is. dit. is dat, hè? Is ja. In zich ontruit. Want de leerlingen hadden geklaagd over een vreemde geur. Hoofdpijn gekregen en prikkende ja? ogen. Nou, de brandweer heeft echt zijn best gedaan om de oorzaak van de stank te achterhalen. Maar het bleek dus afkomstig van een jas aan een kapstok. Ja. En dan, toen bleek ons dat in de ouderlijke woning van de eigenaar van de jas, ja? van een leerling, dezelfde stank hing. Ja. En de vloerbedekking bij de voordeur was doordrengd met de vloeistof. En ze gaan ervan uit dat die gisteravond door onbekende, of, uh, maandagavond dan, uh, door de brievenbus naar binnen is gespoten. En de bewoners kunnen dus gewoon ook voorlopig niet terug naar de school. En ze hadden al een vreemde geur geroken, maar ze dachten dat het door de kaafje kwam die net dood was gegaan. Hoezo? Hadden jullie ze niet begraven dan? Maar ja, de brandweer dat... weet dus nog niet oh, om welke vloeistof het gaat. En de hele school is ondergewacht ook in een zorgboerderij. Uh, uh, Want dit zijn gewoon geen leuke geintjes. Dat je iets bij iemand gewoon naar binnen gooit, giet door de brievenbus. Ja. En dat dan alleen al de jas op school veroorzaakt... dat de hele school gewoon dicht moet. <lacht> niet het, het, is, het moet wel uitgezogd worden waar die KV aan dood is gaan. Of dat geen diermisschandeling is. Ja, dat ik vind kan dat wel ook. weer een puntje. Er nou, was afgelopen week ook een bericht over een, uh, dat er, dat er een, een dooie kat in een bank had gelegen, negen maanden lang. Oh ja, hadden er, had de mensen hadden daar negen maanden op gezeten. En die hadden negen maanden op die kat gezeten. Ja, het was gelijk een kleedje. Het oh, is ja, week over. Dat is echt bizar uh, Misschien was gewoon. hij wel door te zitten dood te gaan, dat hij nog helemaal niet dood was. Ik weet het ook niet, maar het is wel te bizar voor de, En dan hoor je zo heel nuchter, jeetje, heb ik negen maanden op mijn dode kat gezeten. Dat je dan ook nog ja, op de radio wil hebben. Dat is wel roken, lijkt me. Dat lijkt me ook wel. Maar Want ik weet ze dachten wat van, het huis, van is. nou, dat ik, ik, stinkt, ik laat een windje eroverheen en ruik ik het niet. Dat zal het zijn geweest. Ja dat stinkt ook. Tjonge jonge. Nou, ah, ik, heb, uh, ik heb ook nog wel een leuke... Uh, ja, wel, je plak erachteraan. Nog een leuke vacature. Ja? Yeah? Uh, oh. Het Hotel uh, Finn in Helsinki... die zoekt iemand die 35 dagen een hotelkamer wil proberen. Gewoon testen of er dingen niet goed zijn. Of enkel, met en met enkel Ja. Met enkel band? Ik bedoel, dan ben je gelijk van je taartvang af. Ja. Yeah. Ja, misschien wel. Maar uh, nou, ik, ik voldoe volledig aan de, aan de eisen. Want je moet vloeiend Fins en Engels spreken. En Russisch is een pre. Oh! Dus uh, ja, dat moet wel, uh, moet wel goed komen, uiteraard. Zeg eens wat in het Fins. Uh, Knekkerbreuk. Oh, ja, uh, ja. Ik bedoel, Maar uh, wacht, je moet 35 dagen lang in die ontelkamer blijven. En je moet vloeiend Russisch en Fins. En Engels pra Is het de bedoeling dat je misschien ook mensen gaat ontvangen in die kamer of zo? Dat je daar allerlei klusjes nee. gaat opknappen? Nee. Zit ik zelf te denken dan? Nee, je moet gewoon... Uh... Er, zijn. er zijn. Er zijn. Maar is het is meer een, oh, een soort die? van reclame stunt. En er hebben al 600 mensen zich aangemeld. Dus, dat kan ook. Uh... Oh, je moet alleen... Ik dacht eerder dat je nog wat klantjes kreeg. Uh... <laughs> de hele dag door. Dat dus je denkt van nee. Welke klant die mag zich gaan melden? Zo kan het er terugverdiend worden natuurlijk. Nou, uh, het is tijd voor een, uh, een plaatje wat helemaal past bij Pasen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja,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 Life of Brian, Monty Python natuurlijk. We zitten er net een beetje over te discussiëren. Toen die film uitkwam, was het wel een aantal mensen die waren er niet zo blij mee. Maar uiteindelijk is dat gewoon geaccepteerd. Maar als we dan nou zo'n film zouden maken over een andermans geloof zo. Ja, ik zei van voor dat, dat... Ik weet niet hoe Mohammed aan zijn einde gekomen is. Maar als daar nou ook een parodie over gemaakt wordt. Dan krijg je gelijk weer een heilige oorlog van... De, Degenen die dat maken, die moeten afgemaakt worden. Ja. Degenen die dit, uh, deze film gemaakt hebben, die worden alleen maar bejubeld. Ja. Maar die het was in het begin ook wel een beetje. veel is de purpose gehad met het maken? Nou, ik, zit toch <laughs> ik zat nog stukjes te kijken. Dat is toch ook wel grappig. bijvoorbeeld op dit stukje? We zijn allemaal individuele. Ja. We zijn allemaal individuele. Ja, met andere woorden. We zijn allemaal individuele. Ja, we zijn allemaal individuele. We moeten allemaal voor onszelf denken. We denken allemaal voor onszelf. En goed, ook een beetje uh, wat ik vandaag uh, ook las in de krant van Dr. Smaal. Die zegt van: eigenlijk die volgelingen voor Jezus waren nog niet echt helemaal de snuggers, hoor, moet ik zeggen. Maar goed, uh, daar uh, niet uh, helemaal over door te zagen. Want die wil ik niet helemaal afzijken. Dus, als je gelovig wil zijn, dan mag dat. Daar moet er gewoon ruimte voor zijn. En als je niet gelovig bent, hé. Hey! Alleen, ah, in je kop man. He? Zeg er niks naast over. Goed nou, nee, je, je moet de ander gewoon respecteren. Precies, gewoon elkaar respecteren. Je doet wel lekker wat hij wil. Ja. En als persoon. jij dus gewoon op paas en niet naar de kerk gaat, dan moet je dat gewoon lekker niet dan doen. Dan moet je het zelf even weten. Dan wel iets anders eh, jezelf moet doen. jij maar weten dat je gewoon in de hel... Nou, nu sla ik door. De stoelbak op de Het is uh, 20 minuten over 9. Ik ben wel Hij vertrekt. Hij gaat de straat op. Ik, ik, ik ga er vandoor. Oké, okay, tot volgende week Mark. Tot volgende week. Ik moet uh, Zandvoort... Uh, goedemorgen, Zandvoort moet ik uh, voorbereiden. Dus, uh, Sabotage van dit vrijgeprogramma ja. om... Uh, hey, maar ik moet vragen. nog eventjes iets uh, weerleggen. Want ik ben helemaal ver, ver, verrast. Ja? Ik ben, gisteren ben ik dus eventjes bij de papagaren binnengedoken. In, uh, in de Kalfersstraat heb zo je zo'n En daar was Jos Brink, die was daar vaak voorganger. Oh zo. ja. En uh, ik denk, ik ga even kijken. En nu staat hier... Goede Vrijdag is de enige dag in het jaar... waarop geen eugneristievering plaatsvindt. En de klokken niet luiden. En ik denk, ik was daar binnen en ze gingen bijna uh, toe aan het heiligavondmaal. En, uh, en, en dan denk ik, van en dan staat dit hier dus in. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja, de paaszater wordt de stille zater genoemd. Want ook op deze dag wordt overdag geen eucharistie gevierd en de klokken geluid. Maar op de avond viert de kerk de oogvergang van Christus van de dood naar de verrijzenis. En in een liturgie rijk aan symbolen gebeurt dit onder de tekenen van licht. Het is nieuw paasvuur, water, zegening van het doopwater en de eucharistie als paasmaal. Nou. En als je dus vanavond te laat vindt, want het is bij sommige kerken pas om half elf. Ja. Vanavond, ja, dan kan je dus de volgende ochtend kan je gaan. Ik hoorde vanochtend wel de kerkkoor toen hier aan ben. Wat hoorde ja. je? Maar kan, kan het nou ook zijn dat, dat iemand misschien overleden is, dat hij om elf uur, hoe, vanochtend vroeg? Ja, vanochtend vroeg, en, en, en... Om, uh, half acht of zo. Heel hard, hier, in Zandvoort. Uh, onderweg hierheen. Uh... Oh, dat is ongelofelijk, je... hè? Ja, ik snap het af en toe ook niet, hoor. Nou, ik weet het ook niet. Het, het, wel even, ja, met Pasen zijn we natuurlijk altijd wat milder tegenover elkaar. En het is wel even belangrijk om ook even dit te melden. De hoofdverdachte Buk G. van de fraude van de SNN's Real is gisteren na ruim zes weken vrijgelaten. Uit uh, voorarrest om met Pasen lekker thuis te zijn. Hij is natuurlijk uh, uh, vastgezet omdat hij waarschijnlijk uh, ja, fraude heeft gepleegd. Samen met Curaçao heeft hij allerlei dingen onder één hoedje gespeeld en zo. Ja? Uh, miljoenen guldens weggesluist. Ah, het is mijn geld. Het maakt toch allemaal niet uit. Met paas moet je thuis zijn. Want ik bedoel... Klaartjes hè? rapen. Ja. Kippetjes regelen. Precies. Gewoon weer even met de kinderen. Dat soort dingen. Dat geld is nu allemaal zo belangrijk in deze maatschappij. We hebben er genoeg van. Nou, even een plaat om er toch even nou, lekker bij wakker te worden. Full beat. Ik kende het nog niet. Maar nu wel, dus. Dit is de, de laatste single. Die heet um, Cape of our hero. De paus. Het rode keepje En die rode schoenen. Oh, nee, draag die draagt hij niet meer geloof ik hè? Hij heeft wel uh, afgelopen dagen heeft hij weer wat uh, voeten gekust. Mooi zeg. Volbeat. Uh, en dat heet Cape of Our Hero. Ja. Nou, ik zei het al. Criminelen, de voeten wassen. Dat heeft natuurlijk paus Franciscus. Heeft gisteren een unieke daad verricht Door de witte donderdag zijn mis in een jeugdige gevangenis. In de buitenwijk van Rome op te dragen. En daar de voeten van twaalf jongeren te wassen. Onder hen waren twee jonge vrouwen. En een aantal moslims. Ah, als dat maar geen ellende van komt. Het is vaak, uh, vaak gebeurd dat een... Uh, uh, op de witte donderdag de voeten van twaalf uh, mensen was. Omdat Jezus dan ook bij twaalf discipelen had. Dat had hij al ooit gedaan. Dus nou, het is, het is weer een mooi gebaar. Het is in ieder geval weer een frisse wind doorheen. Dat is wel weer leuk gewoon. En dat zo'n naam, je Franciscus, dat het al zoveel teweeg brengt. Dat, dat je, je mag je eigen naam kiezen. En dan vernoem je jezelf naar Franciscus. En Franciscus was dus echt een compleet andere paus. Dus dat is wel weer heel erg mooi. Bijna half tien in de zaterdagmorgen. Koffie wordt aangerukt. De lekkernij wordt allemaal weer, het is allemaal weer... Oh, dat is niet allemaal weg. De, Marcus had namelijk vandaag uh, paasbrood mee. En jij had iets anders lekkers mee. Nou, man, ik ben niet zo van het snoepen, maar toch langzaam begint het weer terug te kruipen zo. Ah. Toch en toe weer een klein hapje hier en daar. Ik mag ook wel genieten. hè? Ja, maar dat ben is wel van de Linde wat ik bij me had. Dat is ook wel heel erg lekker, hè? Die beroemde slagroombakker uit Amsterdam. Ik heb nog steeds een beetje water extra speeksel in mijn mond. Oh, ja. Ik las vandaag de oplossing. Uh, gisteren, ik heb natuurlijk de, de zaak van... En een eitje? Ja, hier, eitje. eitje. Oh! Uh, eitje de eitje zaak heen. van Marianne Vaatstra heb ik gevolgd. En het is op het randje dat ik denk van... Wil ik dit nou allemaal weten? Ik vind het echt zo triest ook de dingen die dan... vertelt in de rechtszaak die hij zei toen hij Marianne ter plekke vond. Ik wil ze niet herhalen. Ik krijg gewoon de rillingen van dat, dat, dat hij dat ook zegt. Ik zou het persoonlijk niet doen. Maar goed, uh, ja. Iedereen verwerkt zijn eigen uh, trauma op zijn eigen manier, natuurlijk. Maar nou, goed, het is gelukkig oh, nu afgedaan. Die, die is klaar. Die is, uh, ja. Het is uh, wel als je hoort wat, wat voor leven hij erover over heeft gehouden. Zijn dus een huwelijk op de klippen. Je kan bijna meelijden met hem krijgen. Bijna? Je ja, bedoel... dus als je dit nu zegt, ze huwelijk op de klippen, ach, ach, ach. Nee, ik heb het over de, de, de, de, oh, de, vader. de vader van de vader. Oh, van de... ik dacht over de, nee. de vader zelf. Oh. Nee, ik heb alleen te doen met die, met, die, die, met die vrouw en met die twee kinderen gewoon. Ja. In zo'n kleine gemeenschap en zo. Het ja, dus zo, dat zou je, dat je van... maar gebeuren dat je mat dat blijkt te zijn en je weet het helemaal hey, is allemaal... niet. die is gewoon even een rondje gaan fietsen en uh, komt terug. Hé, hey, heb je een lekker frische neus gehad? Ja heerlijk, ik ben gehad opgeknapt. Ik ben even lekker bezig geweest zeg, idioot. Ja, nou. Ja, maar ik, waar ik gewoon bang voor ben dat dit soort dingen allemaal in, het, uh, in de openbaarheid komen. Dat mensen denken van nou, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om zo in de spotlights te gaan. En dat mensen die willen beroemd worden door rare dingen te doen en dat die allemaal weer ideeën krijgen. Ik denk, dat moet jij. Ja, doen. ik weet niet of ze zoveel gaan. Maar ik vind, vind uh, Bouke, uh, Vaatstra, hoe die ermee omgaat. Het, het, het, ik, vind, ik vind het op het randje. Ik voel, ik denk van nou hm, ik, ben, ik hoef het niet allemaal zo te weten. Houd ook een beetje bij jezelf. Ja. Oh. Het, het is wel te zien, goed te zien dat wij zien dat jij zo leidt. Maar ja, het wordt ook zo'n zo theater, hè. En dat moet het niet worden, volgens Leap. mij. Nee. Ja, vandaag wel in te lezen ook van wat, wat voor ideeën worden aangedragen om toch die criminelen, die straks natuurlijk, ja, er is geen gevangenis meer open. Ik bedoel, we hebben zelf al een idee aangedragen, zo, want we gaan een schuurtjes bouwen met mensen achter. Want ja, zo'n zo'n het heet die dat kost 250 euro per dag. 500, zeiden ze zelf bij Boeg in de Paes. Dat, dat bedoel ik. een jongen, die vond wel dat hij wat beter behandeld mocht worden, want hij kostte 500 per dag. Je hebt wel gelijk. Ik, ik bedoel, hij kost 500 euro. Waar, ik zie geen luxe hier hoor. Nee, precies. Hoe zit dat? Nee, maar ik bedoel, je kan bijna beter zeggen. Die hotels die een beetje aan het zieltogen zijn. Hey, nee, stop ze vol. Mensen hebben. Ja. Van nou, dan kost het 65 euro per dag. Zorg er inderdaad dat die, uh, die passerslotjes, dat die inderdaad gewoon alleen met een eentje open gaan en met de rest niet. Nou, ze dan mogen één keer naar binnen, binnen. knip hem naar de noor en hup. Ja, klaar. En we, klaar. we zitten wc's bij, bijeen, dus het is allemaal klaar ja dat is okay. nee Ze hebben nu ook een andere oplossing bedacht Ik had een oplossing bedacht, we gaan schuren bouwen achter het huis En we, gaan, we vragen gewoon 50 euro per dag Kijk, en we zijn toch allemaal werkloos We kunnen straks allemaal gewoon een gevangenis beheren ja, straks. Gewoon water is, en brood water en brood Nou, dat is natuurlijk wel bekostig hoor Voor 50 euro per dag, vind ik helemaal geen punt Maar er zijn nieuwe, nieuwe ideeën Van de staatssecretaris Steven natuurlijk allemaal een, uh, een band om Een uh, enkel band En dan de thuiszorg in Ja, gewoon Bejaarden wassen ja, dat je met de enkelband ba bij een bejaarde in huis moeten. Ja. Dat is een straf. Dat is echt een ja, straf. straf. Ja, het is wel leuk. Want een, een, een vriend van ons die werkt in de thuiszorg. die zegt ze van... Leuk, dus mijn werk wordt gezien als een straf. Ik vind het zelf wel leuk om maar nu... Heb ik straks te maken Vindt met u, allerlei gedetineerden. Een minder leuk nemen. Dan, dit, dit, dit, dit is dus eerlijk werk. En dat wordt dan als straf uitgedeeld. En die mensen die dus dan gewassen worden door zo'n crimineel. Die denken van... Oh, is het echt zo vreselijk om mij te wassen? Dat... Ik weet niet, dat schijnt dus de nieuwe oplossing te zijn. Nou ja. Maar ja, ik moet er nog niet aan denken dat ik zo ver ben, dat ik ook gewassen moet worden. Nee, dat sowieso. En dan we een crimineel. zo'n stoere crimineel met allemaal toest. Ja, oh, oh, nu gaat je van het ziekenhuis nog ik je mijn even laten zien? Zo, weet je wel. <laughs> <laughs> nou, laat maar even zien. Ik heb er ook een paar. <laughs> ja, laat maar. We... Goed, uh, de nieuwe single van uh, uh, One Republic. Niet te verweren met One Direction. Dat is een andere band. Die steelt alleen maar plaat van andere mensen. En dit is dus One Republic. En het heet Counting Stars. Start. I've been, I've been, losing sleep. Dreaming about the things that we could be.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 Like a swinging vine, swing my heart across the line. And my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find old. But I'm not that old, young. But I'm not that old. Me feel alive hey, hey. Makes me feel alive. Baby, I've been loving I've been losing sleep. Dreaming about the things we supposed to be. Baby, I've been I've been loving hard. Said no more been dollars, De jonge, jonge kijk, kijkers zijn afgehaakt. Dat is ook vooral de vrouwelijke versie. Want Marcus is, uh, de, studio, uh, is de studio verlaten. Goedemorgen Zandvoort opbouwen. Dus mocht je hem nog willen zien, dan moet je gewoon even naar Hotel Hoogland gaan. Want daar is hij bezig met... Wil radio uh, kijken? En dan krijg je nog een kopje koffie ook erbij. Zo. Wat wil je nog meer? Nou, ik weet het niet. Ik heb wel een lijstje. Zou ik hem in kunnen leveren, dat lijstje, wat ik allemaal nog wil? Ja hoor. Eh, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Oops. Uit Zandvoort. Goed nieuws, de oudste horeca van Zandvoort, het wapen Zandvoort aan de ga gasthuispleit. Echt twee. Huis hier vandaan gaat namelijk weer open. Twee horeca-ondernemers met, uh, met jarenlange ervaring hebben de stoute schoenen aangetroffen. Ze kwamen hier rond lopen en ze hadden zoiets: hé, hey, oh man, dit ziet er gaaf uit. Ze werden meteen verliefd op die mooie zaak en ze hadden zoiets: nou, dat, we moeten gewoon meteen uh, aan de gang. Ze gaan zes verschillende bieren gaan ze op de tap zetten uh, en elf soorten op fles. En ook een speciaal: uh, uh, ja, dat zijn speciaal. Verder gaan ze kleine hapjes serveren en ze zijn open zes dagen in de week. Tussen 3 en 3. Maandag is, de, is die gesloten. Dus dan gaan ze nog even op adem, ha, op adem kopen. Dus okay. het gaat weer gebeuren. Waarom van Zandvoort? De oudste horeca gelegenheid. Is weer in bedrijf. Oké. Okay. Uh, het Alzheimer café is weer binnenkort. Het is op 3 april van half acht tot half tien bij Ook Zandvoort in Vlemingstraat En het uh, gaat over: van, Het valt niet mee om te zorgen voor je partner, vader of moeder met dementie. En uh, je vraagt je af en toe af hoe hou ik het vol. En de mantelzorgers kunnen daar uh, onder leiding van gespreksleider, kroegpaas, Kiki Kastelein over dit onderwerp praten. En daarnaast wil ik ook nog zeggen, juist ook voor de ouderen in Stamford heb je nu Cinema Nostalgie. En dat is dus de komende dinsdag dan om half twee. En dat is The Odd Couple. Het is een, uh, een oude film uit 1968 met uh, bekende oude acteurs en zo. Ja, ik heb, hem, ik heb hem echt heel vaak gezien. Ook. Ja? Het, is, het is echt oh, leuk. Twee van die knorrig oude mannen die dan in scheiding liggen. Die dan uh, regelmatig samen gaan wonen. Hè? Ja, die gaan ja. samen wonen. Het is ook echt heel, heel grappig. Uh, is het is de moeite waard. Het is zeker de moeite waard. Ik zal het rekenen even naartoe gaan. Zeker op zo'n. Uh... Dus op een middag toch? Ja. Ja, dan is de sfeer goed. Appel lekker. Ja. Verder, als we het toch over horeca hebben. Ik had het net over de waap van Stamford. Gaat weer open terug. Het Beach Hotel aan de Badhuisplein. is het eigendom van uh, Aristo op Vastgoed in Amsterdam. Wordt verbouwd. Uh, de 25 hotelkamers uh, worden echt stuk voor stuk onderhanden genomen. En ook komen er tien hotelkamers bij. Het gaat wel even duren. En, uh... Die worden dan misschien gebruikt voor gedetineerden? Hè? Oh, ja, die worden omgebouwd. Ja. Ja, er, komt okay. een, uh, er schijnt een grote ketting aan de muur. En uh, daar wordt ze aan vastgelegd. <lacht> ik, uh... Zaterdag, was je, was je klaar ermee of niet? Met, ja. dit? met dat was je. klaar, ja. De 30 maart vandaag dus, van 3 tot... 4 uur is er een museumpodium weer. Hier uh, om de hoek bij het uh, Zandvoorts Museum. En speciaal voor dit museumpodium zullen... Rie van Schier, Lidwina Vermeij, Nico Kreuk, Hetti Vink, Else Dudink... en Yvonne Nicolausja-Kniezen van Dichterskring de Nieuwe Egelantier. gaan ze de bundel Botteloogs presenteren... en hun favoriete gedichten voordragen. Dus laat je verrijken tijdens dit museumpodium. Heb je museumkaart, dan ben je gratis. Maar... Uh, ik betaal hem niet, want de toegang is slechts 2,25 euro. De jeugd is gratis en je krijgt vaak nog in de wijn zelfs een glaasje, uh, in, de wijn, in de pauze een glaasje wijn. Okay. Dus dat zit er allemaal bij. Dus uh, ik zou zeggen, kom in groot getal, het is de moeite waard. Ik heb niks met eten, maar ik heb nou weer iets over hoe eten gewoon. Vorige week donderdag heeft Herman Blijker van het tv-programma natuurlijk Herrie in de keuken... heeft hij zijn recepten gezwaaid in de keuken van Beach Club Take 5 van uitbaatser Ad en Monique Paap... Uh, op de oproep van de ondernemerspaar had de redactie van het programma uh, positief gereageerd. Uh, hij heeft wat dingen veranderd. Hij heeft wat puntjes op de i gezet. De, de, ze hebben nieuwe kaarten in elkaar gedraaid. En uh, allemaal met verse verse ingrediënten. Voor kakelvers. ieder wat wel is kakelvers. Dus uh, kakel, uh, kakelvers. Ja, precies. En je moet er als de kippen bij zijn. ze uh, gaan weer leuke dingen uh, en lekkere dingen serveren. Uh, wanneer het wordt uitgezonden. Wat komt natuurlijk op de televisie? Dat duurt altijd even. Dat wordt namelijk uitgezonden op 21 mei. Op RTL 4. Herrie in de keuken. En dan heb ik nog hier nog uh, als... Uh... Laatste denk ik inmiddels. Er is een paasmusical vandaag. En 25 kinderen van diverse basisscholen hebben in 10 weken tijd een paasmusical. Tijd om op te staan, dat is de titel, ingestudeerd. Die musical gaat vandaag gespeeld worden door de kinderen van de kust. Dit is het verhaal van de leidingsweg van Jezus vanaf Palm Zondag tot zijn reis is Met pakkende liedjes en een prachtig slot. En de musical zal worden opgevoerd in de protestantse kerk aan het kerkplein. Aanvang is half acht en de kerk gaat om 7 uur open. Entrees gratis. Oké. Okay. Nou, en echt het leukste bericht misschien nog wel. Dat stond op de voorpagina natuurlijk van de Stanfordse krant... over de diamantenhuwelijk ja. van uh, het echtpaar zwerver. Altijd weer grappig, als je dat leest ook gewoon. Hij, was, uh, hij is 86 en zij is uh, 84, geloof ik. D uh, 88, nee, is hij is 88... En zij is 86. Haal, maakt ook niet uit. zij ja. is al 81. Ze zijn in ieder geval 60 jaar getrouwd. Is 60 en, jaar en, getrouwd. Ze 60 jaar getrouwd. Ze burgemeester is echt langs geweest, begrijp ja. ik. Ja, en uh, nou, goed, het leuk om even te lezen... Ook gewoon dat hij al 32 jaar hier gewoon een dokterspraktijk uh, uh, heeft gerund. En ze spelen samen al 60 jaar doktertje. Doktertje, hé, hey, wie wil dat <laughs> niet? Ja, en regelmatig komt hij nog mensen tegen. Hé, hey, hallo, kent u mij nog, meneer Zwerver? U heeft mij gehaald. Wat? Gehaald. Ja, bij mijn moeder. Ook dat van de bus of zo. Amen. Goed, tijd voor die al de keuze. Ik was even vergeten dat hij in één keer begon. Anouk! Ja, want uh, die volgende is blonde, maand weet komt je. ze er volgens uit. En ze schijnt geloof ik als een negende in de eerste uh, de, de eerste helft van de finale op te treden. Dus uh, of ze doorgaat, weet je. De eerste Positierondes. Okay. Positieronde. Hoe noem je dat? Ja, je ja weet ik weet niet. Ja, dit, ik vind het stoer dat ze het gaat doen. Maar ja, we, we zijn het Jij ook al zijn pissers. van? Eh, uh, wat? Sorry? Ik verwacht er weer niets van. Ik verwacht er niet zoveel van. Het is een te eigenzinnig plaatje. Ook nou, we gaan, het, we gaan het merken. Even een houtje. Het is een van Nook met Woman. I remember you stepped in the store. And you kept me standing in. Geen oude plaat natuurlijk, hè. dat kan niet. Dat weet ze toch niet? Nee, maar echt nostalgiergevoelens. Vroeger had ik namelijk ook een kat die heel veel pijn had. Nou, ik vind dat je haar tekort doet. Ik vind het een goede artiest. Ik vind het een... Goede ik vind het, ik vind en ze het een... zingt erg goed, vind ik wel. Ik vind het een heel leuk mens. Ik vind het een heel leuk mens, punt. Uh... <lacht> Laat ik je niet verder uit horen. Nee. Ik heb nog een verhaal over een echtpaar uit Emmeloord. Ja, kan op. Die hebben bij een rondtocht langs Belgische dorpjes een schilderij gekocht... dat mogelijk een Kandinsky is. Oh, nee. niet. En een Kandinsky is dus vele miljoenen waard. Mm. De ja. eigenaars van Galerie de Witte Boerderij aan de Espelerweg kochten het, onopvallende, nee, het opvallende expressionistische schilderij voor weinig. Ja? En uh, ze hebben het toch maar in de kluis geborgen. Inmiddels zijn twee deskundigen bereid gevonden... om het schilderij in het atelier te onderzoeken... En dat gaat dus tweede paasdag om twee uur gebeuren. En na het uitleg op internet hebben verschillende kunstliefhebbers en belangstellenden al gevraagd of ze dit onderzoek mee mogen maken. Nou ja, die Joop Marseille had geen bezwaar, wachtte rustig af. In ieder geval gaan ze op het, wer het werk op 19-20 mei tijdens kunst in de tuin exposeren. En uh, ook al past het eigenlijk niet in het thema van het evenement, want kunst voor hele kleine prijzen gaat het heten. Maar ja, ik denk als er mensen bij de uh, taxatie willen zijn. dan had hij gewoon moeten zeggen van. Uh, ja, oké, okay, ik mag erbij voor 25 euro. Ja hoor, ja, hoor. geen punt, kom doen we maar Ja bij. toch? Ja, nou, het is altijd wel leuk om iets te hebben. gewoon een keer van. Oh, zoveel geld. En vorige week hadden we het ook over Rodriguez. Uh, Rodriguez, wie was het ja. nog weer? Dat is deze man. Sugarman, Dat is die man die natuurlijk uh, heel laat pas ontdekt werd. terwijl hij in Zuid-Afrika een soort Elvis was. En uh, toen hadden wij met de dienst, zoiets. Hey, hij komt naar Nederland. Laten we, gaan. We... we gaan erheen. We gaan, we, gaan. Een, uh, we gaan een ticket kopen. Nou, ik dus ook meteen kijken. Nou, normaal waren de kaarten 30 euro, 27,50 euro. 50. En dan komen nog wat servicekosten erbij. Je kent het wel, het lulverhaal. Maar goed, dus uiteindelijk. Ik denk, nou, ik doe dat. Maar op een gegeven moment waren ze uitverkocht. Ik denk, nou, ik kijk op een marktplaats. In ieder geval één ruime site. Met allemaal mensen die vragen uh, Rodriguez-kaarten te koop. En dan varieerden de prijzen van 35 euro, klein beetje winst, tot en met 100 euro. Dus wij gaan daar niet in mee natuurlijk. Nee. En ook al waarschuwingen van mensen, koop nou niet de kaart, want ik heb ook al 70 euro overgemaakt. En niks ontvangen, twee maanden later. Ja, ja, dat was laatst ook bij de Wereld Rijd Door met ja. uh, Matthijs over Joep van het Hek. Ja. En Joep van het Hek heeft dus ook met, uh, met ja. een bepaalde programma, heeft hij zo'n ja. man... Uh, Rambam. Ja, die heeft een ja. heb je het gezien eigenlijk? Ja, ik heb het gezien. Ik, uh, ik vond het een, een, een beetje suf. Ja, het was niet leuk? Ik vond het echt een beetje suf. ik vond het wel van... leuk dat ze aan de kaak gesteld zijn. Ja, wel. Maar Graag ik... met naam en toemaan uh, en, en uh, pack met veer, hè? Ja, weet je het, grappig is? Dan, dan laat uh, deze Joep van het Hek zich een beetje misbruiken... door daar als lultje daar op een podium te staan. Terwijl die man, die heel veel geld verdient over de rug van Joep van het Hek, die betaalt rustig in plaats van vijf euro voor een parkeerkaartje... om die parkeergarage uit te komen naar een overleg met iemand van het... Uh, een Rockpaleis. En betaalt hij 25 euro. En denk ik van. Oh joe, dan flap ik nog even 25 euro voor je net. Helemaal geput. Straks ja, verdien ik dat er dik ja. geld zat. Dus ik bedoel, het was leuk om het even onder de aandacht te brengen. Maar als jij een kaartje wil hebben en je jij kan ze graag een kaartje vinden. En je moet twee keer zoveel betalen. En je wil ergens graag naartoe, dan betaal je dat dus blijkbaar gewoon. Ja, natuurlijk. Dus er is gewoon een markt voor. Dus ja, hoe dan, om dat aan te pakken, ijselijk moeilijk. En Joep, dan nou kan je wel gaan ontzettend emotioneel gaan worden. Dus, ik vind het heel erg vervelend. Ah, dat is zo suf om te zien. Dat moet ja. op een andere manier. Maar ik zou je wel vertellen. Joep luistert volgens mij niet naar CFM. Dus nee, dat heb het niet gehoord. Gelukkig maar. brief. Uh, het naar hem. Het grappige wel is. Dat ik, uh, ik had natuurlijk al, lang al die LP van Rodriguez thuis liggen. Van de Sugarman. Uh, dus toen dacht ik zelf, Ik heb een LP van Rodriguez. Je kan hem hier opzetten, hè? We hebben hier een draait Ja, maar goed. Ik heb natuurlijk gewoon op een cd'tje ook nog even aangeschaft. Ik gun iemand echt al het geld van de wereld bijna... omdat hij zo lang had moeten wachten voor hij doorbrak. Ja. Dus ik kijk even op die LP. Dan staat er een nummer achterop. En dan kijk je op internet. En dan ga je met je zoeken en denk je... wat de fuck? Die plaat is gewoon 180 euro waard. Kijk. En die heb ik gekocht voor 6 dollar in Australië. Kijk. Dus... Tot ziens, ik hoef niet meer te werken. Nee, je bent binnengelopen. Ja, ik heb binnengelopen. Ja, je binnen had gewoon, gewoon tien mee moeten leven. Wat nou, dom van je, je. Nou, zullen we er ook nog maar even een rukje draaien? We om, te maar even, om uh, we moeten maar even te bekrachtigen waar het nou over ging. Rodriguez dus, Sugarman. Sugarman, won't you hurry? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back? Those colors to my dreams. Silver magic ships. You carry jumpers, coke, sweet Mary Jane, sugar man, metaphors, friend on a lonely, dusty road.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 Ja, dit was echt zo baanbrekend. We staan maar voor de psychedelische periode, Het is dus 1970. De psychedelische periode komt een beetje later: Sugarman. Sugarman. Dat is gewoon Frank's Volkswagen. Zo heet die man. Frank's Volgwaken, die had hij uh, LSD en drugs. Dat zijn de bouwvakken waar uh, deze Rodriguez mee samenwerkte. Uh, goed, nou zover even over die mand. Laten we erover ophouden, zeg. Ik heb er zoveel over verteld, maar het, het, het houdt de gemoed er wel bezig. Ja, maar het je is je... gewoon een, een pop-idol uit jouw jeugd. En dat heb ik dus ook met Jim Croce. Nou, het is dus... geen pop-idol, maar het is, het is zo maf dat je al, al 20, 30 jaar al als bouwvak aan de gang bent. Dat je denkt van nou ja, ik heb in de jaren 70 plaat gemaakt. Hij heeft niks gedaan in Amerika. En dan word je gebeld door iemand uit Zuid-Afrika die zegt van oh je leeft nog. Nou, hier in Zuid-Afrika zijn we al gek van je plaat al jaren. Je bent een soort elvis hier. Dit denk je. Welke droom ben ik nou? Hoe je terecht komt. En dan word je gevraagd en dan ga je concerten geven in Zuid-Afrika. Die gewoon allemaal uitverkocht zijn. Dat is al mee, allemaal meezingen ook, hè? Dan ja, dan dat is dat allemaal alles meekend. Dus je denkt: ja. van, dit is, dit, Ik word gewoon geflasht. Dit is gewoon nep. Dit kan gewoon niet waar zijn. Het ge gebeurde deze Rodriguez. Sixto Rodriguez heet hij volledig. En dit is uh, van een heel oud plaatje. Het heet de Sugarman. De dope dealer, om het zo maar even te zeggen. 10 minuten voor uh, tien in de zaterdagmorgen. De man op de rode broek ging net voorbij. Ja. Die presenteert straks een uh, goede antwoord vanuit Tel Hoogland. Dus als je wil weten wie het is, kijk uh, de rode broek. Let op de kleur. Wat is dat met de rode broek? Als je op een gegeven moment 50 bent geworden... dan denk je van, heb je die midlife crisis gehad... en je denkt van, het moet allemaal anders! Ik wil meer kleuren in mijn ik leven. Denk, ik doe een rode broek aan! Ja precies. Nou het is goed. Maar okay. nou, het doet me ook een beetje toch denken aan... Uh, aan uh, een bepaalde apensoort met van die grote rode billen. Nou ja zeg, die vergelijking van, die die wil ik niet maken. maken. Ja, goed. We maken een statement. We maken even een uh, statement. Ja, ik, moet zeggen, ik heb ook een rode broek, dus ja. uh, ik mag het gewoon zeggen. Er is uh, een man betrapt, de 34-jarige Sidney Levin, die was voorwaardelijk vrij nadat hij in 2009 ...voor uh, diefstal- en drugsbezit werd veroordeeld... Ja. ...en als onderdeel van zijn straf moest hij zich regelmatig laten testen op drugsgebruik. Om de test door te komen gebruikte Levin een visionator. En wat is dat nou? Ja? Een neppenis waar realistische namaakurine uitkomt. <lacht> Jawel. De man werd betrapt en gearresteerd... ...maar loopt inmiddels weer vrij rond... ...want hij kon de borgsom van 50.000 dollar gewoon zo ophoesten... En uh, nieuws.com uit Australië meldt dus dat de maker van de Wizinator in 2010 zelf zes maanden moest brommen. Omdat hij de Wizinator speciaal ook voor het manipuleren van drugstesten adverteerde. En de penis wordt altijd nog online verkocht en nu voornamelijk als seksspeeltje. Wat is dit voor de politiek? Oh, dat is wel eentje. Ook voor die uh, meneer van uh, de, de Tour de France. Had hij er ook zo een? Nou, misschien wel. Ja, bedoel, al die jaren heeft hij dus uh, dat... Uh, zeven keer Tour de France, hè? Dat was laatst een vraag bij. Uh... Ja, klopt, zeven keer. Zeven keer. Zeg. Ja, ik heb niks van, weer, ik snap niks van en ik, ik heb er ook niks mee. Maar noemt ik weet zijn naam maar weer, nou want ik ben er weer kwijt. Lance Armstrong. Oh, Lance Armstrong. Ja, hij is dus niet bij mij ontsterver. Ik vind het trouwens wel erg. Stil rond de fiets. Uh, zijn er geen nieuwe verhalen meer? Ja, zijn er geen nieuwe coming out? Weet je nog van? Oh, oh, die gaat ook bekennen nu. Nee. Het is nu toch even stil. Niet, ja, er staan mensen verwachten even. Ze wachten even. Op die Michal Bogarts heeft hem ook als laatste bekend. Dat ja, die, ze, ze willen de, een beetje de, ja. de tempo hoe noem het, de spanning opvoeren. En hier mijn excuses aan. Precies. Allemaal mensen die excuses aanbieden en die denken van nou, de, de volgende wacht even, want die ook wel vol ja, aandacht wel, hebben. Ja, precies. Anders en, krijg je dat niet, hè. Nee, dan ga je gewoon in de stroom mee. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Je wil al wel je one-winning of fame hebben. Ja. Nou. Uh, nee, die hebben we gehad. De koeks wegschakelen naar deze plaat. Die hebben we Ook gehad. Ja. Ons stagiair is weg. Doe dan maar de Simple Minds het Blood Diamonds nummer 14. Ja, je hebt gelijk. Die hebben we nog niet geraakt vandaag. De nieuwe single van de b Simple Minds, dames en heren. Ja. Ja, ze hebben een uh, nieuwe cd uit. Een nieuwe cd. Een verzamel cd met een paar nieuwe rukjes. Als je een inspiratie hebt, dan doe je dat, weet je wel. Ik denk het is allemaal een beetje opgedroogd. Laten we een verzamelsidee uitbrengen. Maar het is ook al zoveel jaar geleden dat we dat we zijn begonnen. Ik kan het ook wel weer. Ja, ik denk het wel. En dan zetten we zetten een paar nieuwe stukken op. En dit is even de nieuwe stukken. Niet omlaag trouwens. Blood diamond. Simple minds. Het ook zo nee. ijzerlijk moeilijk om naar, volgens mij bestaan ze iets van 30 jaar, dacht ik zelf. Zeker. Ja, zeker. In Ieder geval 25, 25 jaar. In de gemeente toen waren ze net uh, een hit. Ik zit daar nu 27 jaar in september. Oh, jeetje. Nou, Ik zal het echt binnenkort is het echt het hele oude werk van Simple Bites meenemen. Dat was echt, echt nog meer synthesizers dan ja. dit. En dat is echt een bijna met je filmachtige muziek. filmische muziek. Dat Doe is er maar één uh... uh, als je Jolande keuze volgende keer. Oké, okay, nou. Volgende week ben je alleen. Volgende keer is het een mannenuitzending, dames en oh, heren. Oh, oké. Okay. En die week erop, uh, ik ga namelijk een, uh, een theatrale rondleiding doen in de uh, stad Schouwburg. Die begint om half tien op zaterdagochtend. Een theatrale rondleiding? Ja, dus, dat wordt wel leuk. Oké, okay. nou, ja, wel ja. echt nieuwsgierig hoe dat, uh, <laughs> hoe dat. Ja, hoe heel dat is dan? Theatraal. Theatraal. Ja, er is leiders van een kerk in uh, Goodnestone in Kent, die wij zijn voorbijgesteld. Er zijn foto's. Uh, over een escortdame op het terrein van de kerk. Ze zijn online gezet, daarop is een escortdame te zien... gedrapeerd om een altaar met een crucifix in haar hand. En de sekswerkster, Gemma genaamd... maken de foto's onlangs zonder toestemming van de kerk. En heeft dus die afdeling afbeeldingen gebruikt voor persoonlijke websites. Lokale kanten omschreven de foto's als schaamteloos... en schokkend voor gelovigen. En twee van de plaatjes die onlangs terug waar te vinden... werden gemaakt in sint bartholomeus Maar het is... Uh, Schandalig. Er is de andere tijd een plek voor dit soort ja, dingen. Ja, het dit is, dit is, dit is echt te ba gek voor woorden gewoon natuurlijk. Dat rond de paas ja, ja, precies. Nou, euh, morgen is paas natuurlijk genieten van niet te veel eten. Zou ik zeggen. Want dan krijg je twee dagen later, heb je er weer spijt van natuurlijk. En op tijd naar bed, hè? In en... verband met de zomertijd. Oh ja, hou er rekening mee. Morgen moet je zomaar een uur inleveren. We spreken elkaar volgende week. Hoi. Alright. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.